Dit is Radio 1... Goedenavond en hartelijk welkom bij het Marathoninterview. In deze kerstperiode zes avonden lang telkens van 8 tot 11 uur het Marathoninterview. Het zijn drie uur durende live gesprekken met één gast. Vanavond op deze tweede kerstdag zijn wij toe aan ons derde gesprek van deze reeks. Wethouder Lodewijk Asscher en acteur Jeroen Willems zijn al voorgegaan... en de komende dagen ontvangen wij de directeur van de Algemene Rekenkamer, Saskia Stuyveling de hoogleraar en fazalisbiografe Mike Meijer... en oud-diplomaat en arabist Koos van Dam. Kijk op onze website voor alle informatie. En dat is www.vpro.nl marathoninterview. En als u iets, iets, iets ons te zeggen heeft of te vragen... doe dat dan op ons mailadres. En dat is marathoninterview Dan nu de hoogste tijd voor onze gast van vanavond. Hij is iemand die kiest voor de dwarsligger. Iemand die zelf graag tegendraads is. En iemand die een moeilijk gesprek niet uit de weg gaat. Hij kroop in de huid- en de gedachtenwereld van Geert Wilders... en schreef een biografie over deze tovenaarsleerling... zonder hem ooit ontmoet te hebben. En hij mengt zich graag in het publieke debat. Onze gast vanavond is Meijndert Venema, politicoloog. Mijnet Venema werd geboren in Leeuwarden in 1946, waarna het Friese gezin in Zeist belandde, waar hij verder opgroeide. Deze zoon van een keurmeester in het slachthuis studeerde sociologie in Utrecht en politicologie in Amsterdam. Hij was lid van de communistische partij, maar ook van het Studentenkorps. Misschien veelzeggend voor het laveren tussen verschillende milieus en opvattingen, waarin hij altijd sterk moet zijn geweest. Sinds 1975 is Venema verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1981 promoveerde hij met het proefschrift International Networks of Banks and Industry. Hij is inmiddels al heel wat jaren hoogleraar aan de afdeling politicologie en het instituut voor migratie en etnische studies. En hij bekleedt de leerstoel politieke theorie van etnische verhoudingen. Venema heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, op zijn vakgebied. Tevens mengt hij zich veel in dat publieke debat met bijdragen op de opiniepagina's van dag- en weekbladen. Behalve het net genoemde Geert Wilders, tovenaarsleerling dat vorig jaar verscheen, schreef hij De Moderne Democratie, geschiedenis van een politieke theorie in 2001. En in 2007 verscheen de biografie van dokter Hans Max Hirschveld dat hij samen met John Rensburger schreef. Hirschveld was een Nederlandse econoom die tijdens en na de oorlog... een belangrijke rol heeft gespeeld, onder meer bij de dekolonisatie van Indonesië. Was Venema van oorsprong onderdeel van het linkse estab establishment... Marxist en lid van de CPN, later toonde hij een grote fascinatie... en begrip voor rechtse politieke denkers en politici... Hij verdedigde de democratische rechten van Pim Fortuyn en Hans-Jan Maat... voor hij zich inleefde, ook in Wilders dus. Venema gaat tot het uiterste om het recht te verdedigen... van zijn politieke tegenstanders om zich te uiten. Menet Venema leeft met vrouw en dochter in Aardenhout. Uit een eerder huwelijk heeft hij nog een dochter. Zover het privéleven, maar daar gaan we wellicht nog wel eens wat meer over horen. Want vanavond is hij bij ons, voor een gesprek dat dus tot 11 uur zal duren. Zijn gesprekspartner en ondervrager is Anton de Goede. Ja, een in inleiding van de gaan aan Meijndert, En ik zie je instemmend knikken steeds bij alles wat er tot dusver gezegd is. Ja, ik moet één ding corrigeren. Ik, ik uh, ben al vanaf 1970 in dienst van de Universiteit van Amsterdam. Dus dat is nu uh, 42, 42 jaar. jaar. En zo word je dan weer neergezet als ooit de marxist. Later de man die stelling nam tegen het verketteren van extreem rechts. <klaars> en nu waarschijnlijk ben je bij de meeste luisteraars bekend... als de man de schrijver van het succesvolle boek over Geert Wilders. Derde druk ligt op, geloof ik, hè? Boek waarop waarschijnlijk heus wel wat valt aan te merken, maar waarvan het toch mij vooral opviel dat het wel met heel veel reserves werd ontvangen in de pers. Terwijl het dus wel zijn publiek lijkt te vinden. Daar komen we over te spreken. Als ook over de consequenties van dat dwarsliggen, waar Zoeke net aan refereerde. Over elites gaan we het hebben, een kernwoord in jouw stukken en in jouw boeken en in, in jouw teksten. De democratie, over het plezier van het debat. Ik heb vanochtend nog met veel plezier gelezen een artikel van je over de vraag... is Helene van Royens' roman De Gelukkige Huisvrouw voor de Amsterdamse Grachtengordel... wat het boek De Duivelsverse was voor de moslimwereld? Heerlijk artikel dat ook inzicht biedt in jouw, jouw gedachtenwereld. En we gaan in op je eigen, bij mijn oh. weten, eigenlijk nooit naar buiten gekomen persoonlijke geschiedenis. Eerst even, als we het over je persoon hebben, de vraag... hoe is het met je stem? Want je hebt ons een beetje in zenuwen doen zitten. En je zei, ja, mijn stem is weg, mailde je gisteren. Wat toch voor ja, een radiomaker mijn, mijn... die drie uur gaat praten. <laughs> ik was mijn stem kwijt, omdat ik, eh, terugkomend uit de Dominicaanse Republiek... waar ik gewerkt heb aan mijn nieuwe roman, Het Abattoir... Um, al in de Dominicaanse Republiek, mijn, mijn, mijn keel voelde opkomen... en als daar dan nog een keer een terugreis overheen komt... van 15 uur, dan blijft er niet veel over. Dus ik heb er alles aan gedaan om, om de zaak wat op te peppen. En dat is gelukt. Ja, en je klinkt fantastisch. De vraag is alleen hoe lang dat nog blijft. Want er wordt natuurlijk een beroep op je stem gedaan... want dat is nou helemaal radio. We zitten hier te midden van een fles rum... Uh, Sinesappels, strepsels zag ik in jouw tas. De kerstkantjes ontbreken ook niet. Dus we doen er allebei. We, we hebben ook nog cd's liggen voor als het echt niet meer kan... dan gaan we naar prachtige muziek luisteren. Uh, ergens in de komende drie uur gaan we horen hoe je de CPN vergelijkt met misschien wel de PVV. Want je signaleert gemeenschappelijke aspecten van die twee partijen. We hopen ook met je over economie te praten. Je schreef een boek over Wilders, maar ook, zoals gezegd, over Hans Max Hirschveld. In 2007 verschenen, ondertitel De Man van het Grote Geld. Door Frits Bolkestein, ooit in NRC Handelsblad, bejubeld. Die schreef, voor wie geïnteresseerd is in economische geschiedenis, is het smullen geblazen met dit boek. Um, en nogmaals, die vreemde tegenspraak, of die ogenschijnlijke tegenstrijdigheid in jouw leven. waar je over jezelf wel eens gezegd hebt. Ik was communist en ik was kapitalist. En die twee die komen bij jou bij elkaar. Het blijft toch een wonderlijke gespletenheid. En daar willen we natuurlijk ook veel over horen. Jij zei nu in een bijzin van ja, ik kwam terug uit de Dominicaanse Republiek. Uh, dat zeggen niet zoveel mensen zo tussen oh. neus en lippen door. Uh, je hebt daar gewerkt aan je nieuwe roman, zeg je... maar je hebt helemaal nooit romans geschreven. Je bent nu het pad van de fictie opeens op uitlaan. Nou ja, dat, dat, is mijn, dat, dat is mijn verweten in mijn laatste boek... zoals je misschien weet bij ja. Geert Wilders. Ik heb me natuurlijk enorm ingeleefd in, in, in Geert Wilders. En, en in dat boek zit ook, uh, um, uh, ja... Um, beschouwing over zijn gedachtenwereld die ik verzonnen heb. Want ik zeg, ik heb, namelijk, ik heb hem nooit gesproken... dus ik kan ook niet weten wat hij dacht. En dat heb ik uh, voor een deel ook al bij Huisveld gedaan. En uh, toen dacht ik... Ik, ik heb een, een groot deel van mijn jeugd in een slachthuis doorgebracht. En dat is misschien toch wel een thema... wat, um, ja, wat mensen zou kunnen boeien. Hè? Dus het thema is eigenlijk waarom... Uh, voelt een jongen van tien jaar zich beter op zijn gemak... in een slachthal uh, dan op school? Ja. Over de Wilders gaan we het later nog wel even hebben. Ook over wat je daar verzonnen hebt en de kritiek die erop uh, ontstond. Uh, jij bent nu een dag of tien oh. geweest naar de Dominicaanse Republiek. We je woont in Aardenhout, maar je... Je hebt daar een plek, je hebt daar ook ooit een, een link, natuurlijk een grote link waar we ook over komen te spreken met dat gebied daar. Maar je ging nu schrijven, je trok je, trok je terug en je wilde schrijven over een jongen die liever naar het abattoir gaat dan thuis zit. En dat is een soort begin van jouw autobiografie. Ja, dat. dat Althans, het begint als een autobiografie. Waar, waar het allemaal uitkomt, weet ik nog niet. Want het is maar, nog maar net begonnen. Maar het is. Uh, omdat ik, omdat ik uh, dacht. Ik moet uh, um, nu toch alle vrijheid nemen die er maar is. Noem ik het een roman. Ja. Um, je bent een Friese jongen. Uit 1946, net na de oorlog geboren. Generatie van de babyboomers. Uh, en je vader werkte in het vlees. Wat deed hij precies? Hij, hij was keurmeester uh, op het slachthuis. Uh, hulpkeurmeester eigenlijk. Want uh, eigenlijk in de jaren dertig was er een tekort ontstaan aan veeartsen... die op slachthuizen wilden werken. Die slachthuizen waren ook nog... Het was eigenlijk maar een recent verschijnsel. Die waren zo na de Eerste wereldoorlog ontstaan. Met de bedoeling om het thuis slachten tegen te gaan. En je had natuurlijk van oudsher wel uh, wat industriële slachthuizen. Je had de, de beroemde slachthuizen van Chicago... die in, in, door Abton Sinclair zo prachtig zijn beschreven in de jungle. Maar uh, in Nederland slachten bijna, bijna iedereen thuis. En daar wilde de, de overheid een eind aan maken. En daardoor hebben ze openbare slachthuizen gebouwd. En daarvoor hadden ze natuurlijk... Mensen nodig die uh, professioneel uh, toe konden zien op uh, de kwaliteit van het vlees. Daar kwam het op neer. En, en dat waren veeartsen in, in principe. Alleen de meeste veeartsen hadden geen zin om dat al meteen na hun studie te doen. En, uh, en dus hebben ze een beroep gedaan via een verkorte opleiding op, uh, op mensen uit de praktijk. Met een hele goede vooropleiding. En dat was mijn vader. Ja. Onder andere. Moeten we, wat moeten we dan zien? Een, een gezin, jij hebt me die vier hoofdstukken in concept naar mij toegestuurd... en het is om uh, um in de woorden van Bolkestein te blijven smullen geblazen... maar hij ziet het dan waar het de economische geschiedenis gaat... en ik als literatuur bijna inderdaad. Ja. Uh, wat voor een soort gezin was dat? Was dat een middenklasgezin? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, goede vraag. Um, wat moet je erbij voorstellen? Het was, kijk, het, je, het was in ieder geval een Fries gezin in Zeist. Wij waren diaspora-Friezen. Dus wij praten thuis Fries en wij we, we, we lazen de Leeuwarden Courant. Een dag te laat. Mm -hmm. En... Um, dat was belangrijk voor ons, dat we, anders blijf je niet uh, Fries spreken. Het werk had jullie naar Zijst gebracht? Nou, de ziekte van mijn broer, omdat, omdat mijn vader werkte als keurmeester in Leeuwarden. Maar mijn, mijn oudste broer was, was astmatisch, die was ziekelijk. En toen had de dokter gezegd, uh, jullie zouden naar het zand moeten. Dat was toen de oplossing voor alle luchtwegenproblemen. En, uh, en, uh, en zodoende is mijn vader gaan solliciteren naar een uh, slachthuis op het Zand. En, en het slachthuis in Zeist was op het Zand. Mm -hmm. Vlakbij Huis ter Heide. Het woord zegt het al. Dus zo waren we daar terecht gekomen. En, uh, en ik, was dus, ik werd tweetalig opgevoed. En, en uh, ja, mijn, mijn, mijn vader had een, had een, uh, een, een, een nette een nette baan, eigenlijk wel met enig gezag. Want je, hij was hulpkeurmeester, de, hij stond onmiddellijk achter de, onder de directeur. En de directeur die er was, die beschouwde dat eigenlijk als een soort vroegpensioen. Dus hij was de facto uh, directeur van het slachthuis. Was er politiek thuis? Werd er gepraat over... De oorlog misschien wel, die nou, net voorbij was? De oorlog niet. Maar mijn ja, het tweede punt was dat mijn, mijn, mijn uh, vader met name kwam uit een zeer politiek gezin. Uh, Dommelen Nieuwenhuizen, mijn, de, de, de, sterk anarchistisch. Mijn oud-oom had nog in... Uh, in Walden gezeten, de, de, de kolonie van Frederik van Ede als Timmerman. En die had verder alle productieve associaties in, in Nederland van kozijnen voorzien. Want, en en mijn, mijn opa was oprichter van de, gemeensch van de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit. En, en was eigenlijk uh, slager geworden omdat hij op de zwarte lijst was geplaatst als. Organisator van de eerste staking van landarbeiders in Friesland. Mijn, mijn opa was heel oud, die was geboren in 1872, dacht ik. Paakke. Ja, die, was, die heb ik nooit e al anders gekend dan al met pensioen. En je schrijft over hem in dat manuscript dat dus niemand kent. Nee, wat ook, wat ook niemand zal kennen, behalve jij. <laughs> maar dat het een verteller was. Hij had de gave van, van, van verhalen vertellen en, en boeien. Wat je eigenlijk bij Noorderlingen niet zo vaak ziet. Of is dat een vooroordeel? Dat is een enorm vooroordeel. Ik, ik heb een boek geschreven met uh, Henri Baudet. De, de grootvader van die kleine, brutale Thierry. En die grootvader was ook al erg brutaal. En die uh, zat in Groningen en die zei altijd... ja, die Groningers zeggen, wij zijn een mensen van weinig woorden. Maar hij zei, Baudet zei, dat is helemaal niet waar. Je krijgt die, die mond met een strootje open... en met een voorhamer krijg je, krijg je hem niet meer dicht. En ik denk dat dat voor, voor veel uh, friezen toch ook wel geldt. En waarom was dat jongetje van tien liever in het abattoir... dan dat hij thuis zat? Nou, dat, waarom die niet thuis wilde zitten, dat, is, dat zal ik ook nog behandelen. Um, maar het had meer met school te maken. Ik was spastisch en ik, en ik liep slecht. En, en ik werd dus gepest op school. En, en, en die, dat slachthuis voor mij was een, uh, een ja, soort beschutte werkplaats... waar men mij niet pestte en waar waar een merkwaardige, een merkwaardige gemeenschap heerste... van mensen die eigenlijk allemaal een beetje marginaal waren. Marginaal in welke zin? Nou ja, dus slachters was natuurlijk besmet beroep. Waarom? Omdat het met bloed... Het had met bloed te maken. Hmm. Er waren ook veel Joodse slagers. Die, als, je, als je niks anders kon... maatschappelijk gezien, dan werd je slager... Dus in, die, in dat slachthuis zaten ook allerlei mensen... onder die slachters althans... die, uh, ja, die in, een in de maatschappij niet zouden kunnen functioneren. Oud, er was een oud wielrenner. Uh, er was iemand die had in de gevangenis gezeten. Er was een Jehovah getuige. Het was een, een enorme mixed bag. En, en dat was eigenlijk wat ik bij die vriezen ook al had. Ja, niet dat, dat, allemaal, dat die allemaal in de gevangenis gezeten hadden. Maar um, die groep Vriezen in Zeist, die was zo klein dat de verzuiling daar niet gehandhaafd kon worden. Omdat je maar. Je moest toch mensen hebben om te gaan kaatsen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Juist. En, uh, dus in, op dat veld. Ik herinner me nog heel goed die, die uh, Jaap Boersma. Oud, oud minister, toen was hij nog geen minister, toen was hij adviseur van de CNV. Die was gereformeerd. Maar de meesten waren liberaal of van de Partij van de Arbeid. En als die Jaap kwam, uh, zondagochtend om negen uur, dan ging er een, uh, een gejoel op. En dan werd hij natuurlijk enorm gepest. En dan riepen ze: Ma, Mag dit van de dominee en zo, dat begrijp je. Maar ja, die Jaap die wilde graag. Als hij in Friesland gewoond had, had hij op zaterdag gekaatst. Maar, maar snap maar... je dus de. Ja. de de, de, de, de, de, de zeg maar de gewone patronen die werden doorbroken zowel in dat Friese milieu als op dat slachthuis. Maar in het slachthuis waar dus eigenlijk de, de, de sociaal minder krachtige mensen werkten, werd je in nou niet minder krachtig. Dat zijn nee, hele krachtige mensen alleen fysiek, maar in sociale laag. Nou ja, ze werden er werd een beetje op neergekeken. Mm -hmm. Maar ze hadden er vaak zelf... Een, um, dat was een enorm zelfrespect wel, hoor. En die pesten het spastische jongetje minder... Niet, dan, dat op, dan, dat op, dan dat er op school deze gebeurde. Deze niet, deze niet. Nee, mm -hmm. natuurlijk niet, deze ja. niet. Ook niet omdat ik de zoon van zijn keurmeester was. Dat hielp, hielp ook wel. Behalve dan die ene keer dat, dat er iemand je onder een straal... van een piezende koe hield... Ja, het was, een, het was een, een, een, een. Een ruwe wereld. Een ruwe dan. wereld. Ja, het was een ruwe wereld natuurlijk. Maar niet die wereld op school was natuurlijk minder ruw, maar veel onaangenamer. En dan moeten we ons voorstellen, een, een jongetje dat dus spastisch was, eh, vanaf de geboorte, maar heel licht spastisch. Er zijn nog mensen. die, ja. Ja, er zijn nog mensen die zeggen, mijn het Venema, die ontleent een, een, een, een speciaal soort charme aan zijn aan zijn hoeken getred. Ja, vooral vader. vrouwen vinden dat, ja, ja, ja. ja. merk je dat? Er zijn heel veel vrouwen die, een licht, die vallen op een lichte handicap natuurlijk. Hè. Ja, dat is, uh, dat is bekend. Dat is bekend. En dat, dat heb je gemerkt in jouw hele leven, dat dat uh, in jouw voordeel werkte. Ja, dat had ik niet meteen in de gaten. En dat gezien was dus een partij van de arbeid gezien. Ja. Toch? Ja, zeker, ja, zeker. zeker Nadat ze kwamen uit het Domela nieuwenhuis ja, anarchistische... Ja, ja, ze waren verburgerlijk, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze waren helemaal van Drees. Maar mijn vader had een, een, een stille bewondering voor Marcus Bakker. En voor Louis de Visser. Ja, dus je, kreeg, je had het niet van een vreemde dat je later nee. uh, als rode student... Uh, ja, zou kiezen voor het marxisme... en ook de richting van de politicologie op zou gaan. Ja. Nee, en, nee dat, was heel, want, dat lag erg in de lijn. Ja. En weet je nog dan... Uh, je, nog even zeggen, je had broertjes. Broertjes, je, ja. Hè? Ik had er eigenlijk maar één vooral uh, practical purposes, want die tweede die kwam, die kwam pas toen ik al dertien was. dus uh, voor, mijn, voor, mijn, voor mijn jeugd speelde dat kleine broertje niet zo'n grote rol, behalve dan dat mijn moeder na de geboorte een, uh, een, uh, een postnatale depressie kreeg... die meer dan een jaar duurde, wat natuurlijk niet prettig is. Nee. Slim gezin, drie slimme jongetjes. Allemaal gymnasium, ja, ja, ja, ja. Allemaal gymnasium inzijst. In terwijl ja. er een Friese tongval was, kan ik me zo voorstellen. Nee, nee bij ons niet. Want wij waren diaspora Friese. Dus, dus begrijp je. Er nou ja, maar niet... tweetalig opgevoed? Dat ja, blijft ja dan... nee, Maar dat, wat het grappige is, toen een vraagbaar aan mensen, ik heb geen Fries accent. Om, omdat ik van, van kind af heb ik uh, ben ik tweetalig. De, de, de, het Fries accent. Ik ken mensen, uh, een goede vriend van mij die nooit Fries heeft geleerd en Friesland woont... maar Nederlands spreekt met een Fries accent. Maar, maar dat komt omdat hij in dat Friese woont. Maar als je in, in Zeist opgegroeid bent, dan heb je... ik had een beetje een Zeisters accent op school... maar niet een Fries accent... Als je naar het gymnasium gaat in Zijs... dan kom je natuurlijk in uh, elitaire kringen belang, ja, ja, ja. En dan zat dat jongetje uit het slachthuis. Die, ja. die keek daar zijn ogen uit. Ja. En je koos voor de linkse kant al gauw. Ja, ja die, die, uh, omdat dat... Ja, dat linkse, dat had ik. Kijk, ik, weet, ik was niet zo links hoor, op, het, op het gymnasium. Maar ik weet nog wel dat ik me discussieerde met een zoon van een bankdirecteur. En, en dat ging over de vraag. Um, waarom die vader dan vijf keer zoveel verdiende als een bankemployé. Toen was het nog. nu zou het dus vijftig keer zoveel zijn. Hè. Maar goed, nou, we waren bescheiden, hè, we verdienden vijf keer zoveel. En die jongen zei. Is dat zo dat hij. Die inkomensverschillen. Die zijn groter geworden. Zijn, ja, maar zeker. echt in die mate. Ja, ja, ja, ja zeker. zeker. Mm -hmm. um, en toen zei die jongen: ja, dat komt omdat mijn vader ook veel harder werkt. En toen zei ik, nou ja, maar die amplee werkt acht uur per dag. Dus jouw vader werkt vijf keer acht. Hoeveel is dat eigenlijk? <laughs> en toen raakte die even in, de, in uh, van slag, maar had zich al snel weer herpakt. En dan zei hij, ja, nee, maar het is niet alleen te maken... met hoeveel uren je maakte, en dan ook, ook hoeveel verantwoordelijkheid je draagt. Ja. Dus dat soort debatten hadden wij al wel op het, op het gymnasium. Ja. En dan was, was ik altijd... Ik stond ook altijd aan de kant van de mensen... die uh, aan het onderste deel ziel de zaten. Mm -hmm. Ja. En hoe ver ging dat? Want als je... Ja, lid van de CPN wordt, want dat werd je op een gegeven moment. Of speelt ja, dat veel later? Speelt veel later. Ja, je wordt natuurlijk ook geen ja, lid van de politieke nee. partij als je op de middelbare nee, school nee, zit. Nee, nee. nee. Ik, was gewoon, uh, ik was gewoon van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. uh, verder, verder dacht je eigenlijk niet. En zelfs was ik was ook geen lid. Ik ben wel toen ik ging studeren, hebben we de, de FJG opgericht met een aantal koorleden, geloof ik. De, de jongere vereniging van de Partij van de Arbeid. Maar ik ben, ik ben pas veel later uh, lid geworden van de Communistische Partij van Nederland. En jouw vader, die dus bij zo'n zo zo zo slachthuis werkte... Die, dat, dat slachthuis had een soort idealistische achtergrond, wat je net schetste. Dat was eigenlijk ooit opgericht om, om, voor het welzijn van de dieren. Ja, ja en voor... Ja, ja. Ja, toch eigenlijk? Inderdaad. Voor, dat, het moest allemaal professioneel gebeuren. Zowel voor, voor de mens, want dat was hygiënischer. Als voor die dieren. Want, want uh, um, ja, ik kende die verhalen wel natuurlijk. In, in, van, van mijn gro grootouders, die konden daar een mooie verhaal over vertellen. Hoe, hoe dat slachten thuis ging. Soms mm. is dat natuurlijk goed. Maar er waren natuurlijk. De, het slachten gebeurde vaak door rondtrekkende slachters. En, en elke keer als die een, een, een varken geslacht hadden... dan kregen ze een, een glaasje brandewijn. En soms twee. En dat leidde ertoe dat bij het vijfde varken... die man vijf keer moest steken... voordat hij de slagader te pakken had. en, ja, en Toen zei mijn... Grootvader zei ja, en uiteindelijk moest je met de klomp doodslaan. Dat dat varken, dat zal wel bedacht zijn, maar begrijp je, dus niet? Mm -hmm. Er waren er waren natuurlijk nogal wat verhalen waarvan je dacht: Ja, dat is niet, dat is geen fijne over regelrechte misstanden, echt gruwelijke ja. gruwelijkheden. Over drank gesproken, je vader was geheel onthouden mm. en mijn opa ook, ja. Ja, echt uit politieke overtuiging, uit politieke, ja, ja, ja, ja, ja. En als je nu de Partij van de Dieren bezig ziet, wekt dat jouw sympathie op? Denk je wel eens van, ja, zo'n uh, zo partij dat. Nou, dat, dat, dat werkt, wel, het werkt, werkt ook meer een irritatie op hoor. Want dat rituele slachten bijvoorbeeld, daar vind ik, daar is eigenlijk niks mis mee. En, uh, en dat gedoe over die, uh, die uh, dierentuin en zo, dat vind maar tegelijkertijd, ik vind het wel goed dat er uh, paal en perk gesteld wordt... aan die, uh, aan die enorme uh, fabrieksmatige uh, bio-industrie. Bio mm -hmm. ja, en over dat ritueel slachten, waar zij nu een enorm uh, issue van gemaakt hebben... dat nu door de Eerste Kamer net uh, niet is aangenomen. Uh, hoezo maai je dat zo eenvoudig weg van tafel? Nou ja... Kijk, als jij een, een, een beest uh, op een vakkundige wijze... de halsslagader doorsnijdt, dan krijgt hij meteen een shock. En daardoor is hij niet meer van deze wereld. Dus uh, dat beest leidt niet meer als wanneer hij geschoten wordt. Het is alleen moeilijker om te doen. Het, nu is er volgens, uh, volgens ingewijden wel een tegenargument van, van, de, van de pro verbod, uh, uh, maffia, namelijk dat er in dat hoofd van, van een beest... dus ook van ons, een soort noodaggregaat zit... Mm -hmm. en dus als, als ik jouw slagader nu doorsnij, dan kom je wel in coma. Je, maar je, er is, dan wordt een no noodaggregaatje aangezet om jouw hersenen nog in, in enige tijd functionerend te houden. In de hoop dat er een plastisch chirurg bij de hand is die onmiddellijk die slagader weer naait. Nou, begrijp je? daar ja. gaat het dan eigenlijk om. Dus het gaat om een kwestie van seconden. En ik vind het eigenlijk bizar. Tegen, zeker tegen de achtergrond wat er allemaal in die bio-industrie gebeurt. Om daar nu een principiële zaak van te maken. Dat vind ik echt... Uh... De pro verbods -mafia. We gaan even, uh, wa waarvan achter mij dat vinden... Maar we gaan even kijken naar het, luisteren naar het nieuws. Nee, er wordt nu negen geschud alsof er geen nieuws is. Ja, nou en of. Ik, maar, uh, ik wou alleen maar even zeggen, u luistert naar Radio 1... en ik ga u uitleggen waar u ook naar luistert. Dit is het Marathon Interview. En te gast vanavond is Meijndert Venema. En voordat wij verder praten met hem... gaan wij even naar de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgt u van Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Farmaceutische bedrijven hebben vorig jaar 1,7 miljoen euro gegeven aan patiëntenverenigingen. RTL Nieuws meldt dat het Astmafonds het meeste kreeg, gevolgd door de Diabetesvereniging. De sponsoring is niet verboden, maar roept wel vragen op over de onafhankelijkheid van de verenigingen. Het budget van het Longkankerinformatiecentrum Informatiecentrum komt voor 96% van farmaceuten. Vanavond zijn de eerste 50 waarnemers van de Arabische Liga aangekomen in Syrië. Ze gaan bekijken of president Assad zich aan de belofte houdt... om betogingen niet met harde hand neer te slaan. Vanochtend nog waren er gevechten tussen Syrische troepen en demonstranten in Homs. Er zouden zeker twintig doden zijn gevallen. En politie en justitie in Limburg waarschuwen voor Belgisch vuurwerk uit een folder. Die is huis aan huis verspreid in Zuid-Limburg door een Belgische vuurwerkfabrikant. En er staat allerlei vuurwerk in dat in Nederland is verboden. De politie adviseert mensen die dit vuurwerk hebben gekocht het terug te brengen en hun geld terug te vragen. En tot zover het nieuws van dit moment. En u luistert dus naar Radio 1. En wij gaan door met waar we mee bezig waren. Het marathoninterview. We zijn een half uur geleden begonnen. We gaan nog 2,5 half uur door. En onze gast is politicoloog en schrijver Meindert Venema... in gesprek met Anton de Goede. Ja, heerlijk. En we waren gebleven bij het ritueel slachten... als een klein, eh, klein politiek item dat nu bestaat. En waar we opeens opkwamen via jouw persoonlijke geschiedenis, Meindert jou uh, opgroeien te midden van, van slagers, van darmwassers. darmwassers Dar ja, ja, Dar wat zijn ja. darmenwassers? Ja, die, die, uh, ik zal je daar ook nog een leuk verhaal over vertellen. Ik had op de Albert Cuypstraat vroeger... Um, Albert Kuip in Amsterdam. Ja, Heemskerk. Misschien luistert hij wel. En die, die was een oude paardenslager... En die paardenslagerij, dat is natuurlijk een, dat, die is door de super, supermarkt volkomen verdreven. als, als een, uh, een kilo knaller, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. en, en deze Heemskerk had zich toegelegd op de etnische markt. Dus die, die, uh, daar kon je varkensoortjes kopen. Antillianen stonden met oud en nieuw de wi winkel uit. om heeft mij verteld dat hij een, in een, uh, twee dagen 400 kilo uh, varkensoortjes. Uh, verkocht had. Maar hij verkocht ook darmen. Aan Afrikanen. En hij had, ik stond erbij, er komen twee Afrikanen binnen, die willen graag darmen hebben. Van hij darmen worden worst gemaakt, toch? Ja, ja, ja. ja. Maar, maar die, die, dus hij haalt zo'n zo uh, zo bundeltje gewassen darmen tevoorschijn. En die, en die mannen zeggen dat ze dat niet willen hebben. En uh, toen zegt hij, ja, maar ik mag ongewassen darmen niet verkopen. Dan moet je naar de dierenwinkel. En, uh, en het grappige was van deze Heemskerk. dat die, voel, die winkel stond helemaal vol. En daar was geen spoor van ironie bij. Toen die mannen weggingen. zegt hij. ja, die Afrikanen. die houden niet van gewassen darmen. Want ze, dat vinden ze niet pittig genoeg. <lacht> en toen dacht ik. ja, dat begrijp je. Dus die, die darmenwasserij was natuurlijk eigenlijk. om die darmen gereed te maken voor de worst. Maar niet. Voor de consumptie. Nee. Nee, Gert. Wil Gert. Die hele vleesindustrie die jij plastisch beschrijft in ja. die, in die, in die concepthoofdstukken die je nu hebt over je jeugd. Ja, daar regelmatig moet je daar als je. Daar naar kijkt van iemand die vanuit 2011... dan ja, die hele vleesindustrie is natuurlijk in een kwaad daglicht gaan staan. Je vindt dat misschien wel door de manier waarop er wordt ge, over gepubliceerd. Trouw die heeft dit weekend een hele bijlage. Vlees en uh, de teneur is toch, je moet vegetariër worden. Ja, oh, een en, goed idee. Ja, ja want je, bent wel on, on, je wordt wel beïnvloed ook door die beweging die er is. Nou ja, ik, ben je vegetariër geworden? Nee, nee, nee, nee, want nee, dat is het, het vlees is zwak natuurlijk, hè? Mm -hmm. Maar uh, ik, de, de logica van het van vegetarisch is natuurlijk vegetariërs natuurlijk heel, heel dwingend, niet alleen uh, omdat, het, uh, omdat het niet leuk is voor die beesten die je opeet. want dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt, maar ook. Laat ik zeggen, qua duurzaamheid is het natuurlijk heel onverstandig om beesten te eten. Dan kan je veel beter het voedsel van die beesten eten. Ja, dus als je het, het, voedsel, als je, het voedselvraagstuk bekijkt... Dan je, moet je ook vegetariër worden. Dan ja. moet je dat eigenlijk worden. En waarom word je het dan niet? Nou ja, dat, dat is een goede vraag. Het vlees is zwak, zoals je al zei. Ja, ja. Maar ooit was je, die jongen, die eh, na zijn middelbare school ging studeren... Politicologie ging studeren en sociologie. Sociologie, ja. Tot... Nou ja, maar ik wilde studeren. eerst, ik wilde eerst uh, landbouwkundige ingenieur worden. Dus ik heb lang gedacht dat ik, ik. Ik heb helemaal niet gedacht dat ik sociologie zou gaan doen. Uh, ik was wel zo een keer. Ge, ge, uh, zo getest voor zo'n beroepskeuze. Uh, Want dat zijn twee totaal verschillende. Ja, kanten. maar uit die test kwam. dat ik uh, graag onmiddellijk resultaat. Zag, dus toen zei de beroepskeuzeadviseur... je moet of banketbakker worden of journalist. <lacht> en... Uh, Omdat je gewoon snel resultaat moest hebben. Ja. Oké. Okay. En uh, dus ja, in beide gevallen ligt het de volgende dag in de etalage. Ja. Hè? En... Uh, maar goed, ik ben toen gaan varen. Ik had helemaal geen zin om die keuze te maken. Ik ben gaan varen. En ik, ben, ik ben ook in, heb ook in Engeland gewerkt. En ik heb in Frankrijk gewerkt. En toen kwam ik terug. En toen dacht ik, ik vind mensen eigenlijk veel leuker dan bomen. Dus dan moet je geen, geen, niet in Wageningen gaan studeren. Maar in, in dit geval in Utrecht. Ik, toen ben ik sociologie gaan studeren. Ja, ja, ja. en je was babyboomer, net na de oorlog geboren... eigenlijk met terugwerkende kracht. Ja, Of idealiseer ik dat nu, dat dat eigenlijk een generatie is geweest... die ook een gouden tijd doormaakte? Ja, maar dat hadden wij natuurlijk helemaal niet in de gaten. Nee, maar met terugwerkende kracht kan je dat toch eigenlijk zien? Dat, ja, ja, ja, ja. Er nee, was nee, groei en nee, er maar, waren banen. En het, was, ja, maar dat niet. Nou, maar dat is dat ook wel... Nee, wat ik natuurlijk... wat ik zo, als je terugkijkt, zo ongelooflijk vind... is dat wij alles hebben meegemaakt... Alles hebben. Begrijp je? Toen, toen ik, dus, nou, je hebt nou iets gelezen over dat slachthuis. Ja. De, welk jongetje van tien mag nu nog in een slachthuis spelen? Uitgesloten. Mm -hmm. Maar ik heb ook nog meegemaakt. Um, dat er een. Uh, tijdens, tijdens de ontgroening. een jongen in een roetkap... Gestikt is. Nou ja, noem dat maar een verworvenheid van je nou ja, jeugd. Ja, maar het is, nou ja, maar het is wel het? interessant. Mm -hmm. en, en mijn eerste stuk. Is wel, mijn eerste. Ik was op de, op, de, op de middelbare school schreef ik eigenlijk helemaal niet. Ik was alleen maar bezig met vlinders verzamelen en de allemaal Ik was totaal niet bezig met literatuur of, uh, of intellectuele vraagstukken eigenlijk. Oh. Uh, maar toen werd ik dus koorlid. En mijn eerste stuk, dat weet ik nog heel goed. Toen, toen die, die Tres-affaire, een, een, een, dat Utrecht studentenkoor was al heel elitair. Ja, we moeten ons dus voorstellen dat deze jongen, de, de gymnasiast... Ja. bij het koor kwam ja. aan de Utrechtse universiteit. Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk weer in tegenstelling tot de, de, de linkse rode jongeren. Ja. was dat, de, ja, de elitaire koorballencultuur. Ja. Ja, maar dat was ook was niet zo bewust, hoor. Mijn, mijn oudste broer was, die ging diergeneeskunde studeren. En in die tijd, als ze 61, ging nog 90% van de mensen... die diergeneeskunde studeerden, overigens ook de 90% van de mensen... die geneeskunde studeerden, haast nog, ging naar het koor. Mm -hmm. Dus ik had dat al meegemaakt. En ik dacht, oh, wat die broer uh, uh, doet, dat wil ik ook. En ik had, er, ik, mocht, ik had een keer op een feestje, was ik. En toen kwam er, s'nachts oh, om twee uur werd er gebeld... En er kwam er nog iemand in livrei naar boven. En die heette Wijn. En die werd, die werd toen kreeg ik meteen een, een grote stoel. En werd er werd bier voor hem ingeschonken. En ik dacht, wat is dit voor een, een maffe toestand, zeg. Dus dat leek mij wel mooi, die, dat, dat koor. En je refereerde net aan de Trix-affaire. De de tres Er tres was een vereniging waar maar drie leden lid van mochten worden per jaar. Dus dat was nog veel deftiger dan het koor. En die, eh, die, die, die, uh, en, die, en die vereniging bestond ook maar uit drie leden. De rest was honorair, reunist. En die, die uh, leden die werden ontgroend door het oude bestuur... wat ook uit drie leden bestond. En die ontgroening bestond hieruit dat ze op een landdouwer... naar het landgoed van een van de reunisten gingen... in de lan, lan, Langbroeker Wetering, geloof ik. En dan kregen ze altijd een roetkap over hun hoofd. Wat is een roetkap? Ja, dat is een soort jute zak, waarin ze roet spoten. Zodat je dus helemaal in dat roet... Speciaal de... om mensen het pijn te doen of te ja, kleineren. Ja, precies. Nee. En, nu was, en, en nu was het zo dat de, de, de, de smid die die uh, roet altijd leverde... Die, was, die had per ongeluk roet van een, van een oliekachel geleverd. En dat is heel giftig... Dus die drie die jongens die lagen daar op de, op de in die landdouwer. En, uh, en die gaven al gauw geen teken van leven meer. Dus die oude, die oude jaars die flink aan het, aan het uh, zuipen waren, die zeiden: wat een slap jaar is dit. Ze schopte nog eens tegen een van die jongens. Nou, dat kwam helemaal, ze reageerde helemaal niet meer. En toen bleek dat ze alle drie al buiten bewustzijn waren en dat er één, uh, Rutgers van Roosenburg, overleden was. Ja, even voor de goede orde. Ja. Dit, dit was toen een affaire die speelde. In 1964. Jij was daar niet bij betrokken. Ik was er niet bij betrokken. Daar... Maar ik kwam ja. aan. Ik kwam aan in dat koor... en toen speelde dat natuurlijk wel... want, want die senaat... De, de, de rector van de senaat... Uh, toen ik aankwam... Want in over welk jaar hebben we het dan? 65. Die was lid geweest van Tres. En... Uh, er was dus een heel debat over dat Tres en het koor had gezegd... het is geen vereniging van het koor, want ze stonden ook niet in de almanak. Dus ze hielden zich volkomen van de domme, zeg maar. Maar dat was moeilijk, omdat de rector zelf Treslid was geweest. Dus daar ontstond, ontstond toch een heel debat over. En ik, en er was een koorblad, daar werd dat debat gevoerd. En links wilde de groentijd verbieden. En rechts, die was natuurlijk in het defensief. Die zei, ja, maar dit is een excess. Je moet de groentijd niet op het excess beoordelen. Want die groentijd is toch heel vormend. En we moeten natuurlijk zorgen dat dit soort excessen niet meer plaatsvinden. Maar voor dat, dat groen, die groentijd afschaffen, dat, dat moeten we niet doen. En toen heb ik een stuk geschreven waarin ik het voor dat laatste standpunt opnam. Ik zei, ja, links, die denkt altijd de problemen op te lossen door ze te verbieden. Maar waarom? Laat je die lui niet gewoon in groentijd houden. Want dit is een hele elegante manier om van een elite af te komen... die zichzelf overleefd heeft. En het grappige was dat dat... In de Hoewel hoe werkt het dan, van een elite afkomen? Nee, nou ja, ze maakten zichzelf, maakte ah, zichzelf af. Dus dat was puur heel cynisch opgemaakt. Ja, ja. ja, en toen ben ik bedreigd. Ja ik ben ik werd ik, er waren een hoop koorleden die vonden dat wel grappig want er was toch een stemming van je moest alles moest kunnen maar er waren natuurlijk ook mensen die zeiden... want dit is een schande wat je doet... Over, ten aanzien van die overleden jongen en, en zijn familie en dit en dat. ik dacht, ja, maar ik heb die... kijk, ik, ik heb die jongen toch niet doodgemaakt. Nee, ik, en dat, je... dat, dat was dus eigenlijk... In de, wat je later in Amsterdam had, je Curis. Daar werden natuurlijk ook dit soort stukken hmm. geschreven. En wa, dat was ook een studentenblad, neem ik aan, waar je toen schreef. Nou, dat was het Koorblad. Het Koorblad, Het ja. Koorblad, daar ben ik eerst redacteur van geworden. Want daar zaten de Linksen. Juist. Want ik werd ge gerond door de In dat in koor was een hele linkse stroming. Is daar de basis gelegd voor jouw plezier in het schrijven? Dat ja, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. zeker. Want, want, want opeens kon je dus hier uh, oh. een, een, een, een onverwachte uh, invalshoek vinden... en je merkte dat dat tot, tot tumult leidde. Nou ja, en het was een manier om... om kijk, bij, als je dus bij het roeien zat of zoiets... Dan werd dat, dat kon ik natuurlijk niet. Ik was pastisch. Dus bij al die paardrijden of roeien of, uh, of de weerbaarheid. dat was allemaal niks voor mij. Maar die toneel en, en, en schrijven, dat was natuurlijk wel een. Ja, maar het een... was de weerbaarheid. Dat klinkt heel erg Tweede Wereldoorlogachtig. maar dat is het natuurlijk niet. Nee, de dat weerbaarheid. Was een, dat was een, een, uh, een, een regiment van studenten. die onderdeel vormden van het Nederlandse leger. En ook uh, bij festiviteiten van de majesteit. Uh, uh, actief waren. Mm. En dan kon je lid van worden. En dan kreeg je een uniform. Je zat dus toen in Zeist. Je studeerde in Utrecht. Nee, maar ik zat al in Utrecht. Je zat in Utrecht. Oh, oh, ja, je woonde ja, op ja. Kamers. Ja. En uh, is daar ergens je enthousiasme gewekt... voor de socialistische oh. beweging en voor links? Op een gegeven moment moet je toch gedacht hebben... Of was dat nee, toen nog ik, niet aan de orde? Nee, dat was allemaal nog helemaal niet aan de orde. Ik, was, ik, ik zal je vertellen waarom ik gerecruiteerd werd door die, voor die Fox. Ze vroeg aan mij um, in de groentijd... wat veer van de oorlog in Vietnam? Of wat veer van Nee, wat van de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten? En toen zei ik: um, de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Daar, meneer, daar weet ik niks van af. Weet je, maar weet je wat erg is? De binnenlandse politiek van de Verenigde Staten. Ja. En dat was zo, voor die jongen zo'n eye-opener. Want dat waren allemaal kenden die fans, zou ik maar zeggen, die linkse lui. Dus die dachten, het, ja, die waren tegen Vietnam en zo. Maar dat, dat er iets mis was in Amerika, dat, dat, uh, dat was eigenlijk nog niet zo echt bij ze opgekomen. En wat was er mis binnen Amerika? Ja, je had. Toen mochten zwarten nog niet stemmen in het zuiden van de Verenigde Staten. Je had die was Civil Rights Movement. En ik had op de boot. had ik dus met de elite kennis gemaakt hè, van, van Amerika. Dus, dus een van de mensen die op die boot zaten, was een vriendin van Lyndon Johnson. En daar hadden wij weer contacten mee. Ja, goed, het zal me te vervoeren. Maar in ieder geval op die boot, de SS Happy Ship Rotterdam hij ligt nu in Rotterdam, heb ik gevaren en, en heb ik dus kennis gemaakt... zowel met de derde wereld als met, uh, met, uh, met uh, de binnenlandse politiek, uh, de apartheid... Etcetera, van uh, segregatieheden daar dan in, in de Verenigde Staten. Ja, daar was natuurlijk toch ook wel weer belangstelling voor, zeker... onder die linkse jongens die je later uh, tegenkwam in Amsterdam, toch? Nou, vrijwel nog niet. In 1965 nog niet. Want daar ging het om. De oorlog in Vietnam. De oorlog in ja. Vietnam was dat het was punt. Het, het punt. Hè? Dat is iets wat ik me herinner. Ik kom uit 1956. Ik herinner me eigenlijk die eindeloze avonden... van zwart-wit beelden van Vietnam. Ja. En dat het ja. jaar in, jaar uit ja. doorging. Zoals het nu misschien in het Midden-Oosten of Irak. Ja. Um, daar was je dus als koorjongen. En langzamerhand komt nu die tijd op dat je naar Amsterdam ging. En dat je daar aan die linkse UvA beland. Nou, dat kwam niet langzaam. Ik, ik besloot weg te gaan, omdat ik in 67 of zoiets hadden wij met een aantal redacteuren besloten om collectief ons lidmaatschap van het koor op te zetten, zeggen. En toen hadden we ook het laatste nummer gemaakt, in zwarte letters, laatste nummer. En, uh, en daarna was het moeilijk om nog in, in uh, Utrecht uit te gaan. Merkwaardig genoeg. Hoezo niet. moeilijk om nog Nou, dat wou ik je nou net gaan uitleggen. Je zou denken dat men dan boos is en dat je dus, dat je, dat je dus agressief be, benaderd wordt door die koorleden. Maar dat was helemaal niet zo. Het feit dat wij collectief hadden opgezegd... dat beschouwden zij als een, als een zwakte van het koor. Want zij vonden dat iedereen daar... Um, zodra, zolang je maar een, een omslag in je broek had... en naar de pleging en niet naar het toilet... dan moest, moest daar alles kunnen. Er was dus... Binnen dat koor, een enorme liberale sfeer. Dus men, men ging mij overtuigen dat ik een fout gemaakt had, dat ik terug moest komen en dat, het, dat ik op de nominatie stond om, om uh, uh, hoofddirecteur van de Almanak te worden. en dat ik mijn eigen glazen ingooide. Nou ja, al dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil, te, ik, begrijp je, ik moet hier weg. Het is allemaal te klein, dat wordt om. ik wil naar Amsterdam. En bovendien was ik toen al heel ver met de studie, dus toen dacht ik: Jezus, als ik zo doorga, ben ik in vier jaar klaar. En dan, en dan kan je hooguit uh, eindredacteur van Vrije Geluiden worden. En dat leek mij het ergste wat er was. Vrijgeluiden, Geluiden, het orgaan van de VPO. Oh ja? Dat heette het destijds, Vrije Geluiden. Ja. Ehm. Um... Maar hier begint dus eigenlijk wel zich af te spiegelen uh, jongen die dacht in groepen. En die ook zo'n groep dan uh, achter zich kon laten. Wat, ja. hem, wat hem dan niet in dank werd afgenomen. Het is misschien het is daar wel een parallel met het boek dat je over Wilders geschreven hebt. Ja. Waarvan mensen zeggen: uh, ja, dat boek daar. Uh, daar heeft hij uh, verzinsels in, in, aange ja. in aangebracht. En ja. uh, het is niet wetenschappelijk genoeg. Terwijl, als je het boek leest, heb ik met veel plezier gedaan. dan is het een reconstructie van Wilders door de jaren heen. Ja. En af en toe, dan laat je hem denken. Uh, ja. die anderen zijn lamzakken. En dan ja. weet jij natuurlijk niet dat hij dat, dat precies gedacht zo gedacht heeft. heeft maar... Ik weet ook niet dat zijn vrouw gedacht heeft. hij is wel een beetje narcistisch bezig misschien. Dat zijn allemaal dingen die ik erin. Maar iedereen die dat leest. Kan weten dat ik dat verzonnen heb. Omdat ja. ik. Maar ehm, heb je dat dan ook eigenlijk als een. Uh, een, een, een, een, een, een bijna als een student die kozen grap erin gebracht, wetend ja. van tevoren dat daar mensen over zouden gaan vallen, want je, nou, bent, ook, je bent ook wetenschapper, je had het ook makkelijk kunnen vermijden. Ja, ja. Nou, je hebt, dat, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Ik heb het toch wel een beetje, nou nee, laat ik het zo ik heb het niet zo bewust. Ik dacht op een gegeven moment, ik ben nu oud genoeg om te doen waar ik zin in heb. Dat is één. <lacht> en ik had hier zin in. En in de tweede plaats, dacht ik, die journalist, die gaan mij afmaken. Voor de goede dan, orde, het boek is dus vrij matig ontvangen in Vrij Nederland. Is, het is vrij uh, afge... In Vrij Nederland staat een boek vol feitelijke onjuistheden... en populistische kreten. Dat is de kop van de recensie. De goede man heeft er twee gevonden. Erg genoeg overigens, maar er staan 10.000 feiten in. Als er dan twee niet juist zijn die bovendien niet op wilde slaan... dan vind ik dat al krachtig om ja. dan de kop zo te maken. Maar je dacht, ik heb nu eens een keer zin om niet wetenschappelijk te zijn uh, nou, dat in dat boek. Nee, dat dacht ik niet. Ik dacht, ik laat me niet meer door... Um, ik laat me niet door wat journalisten denken... dat wetenschappelijke conventies zijn, leiden. Want ik wist al dat journalisten niet, het niet fijn zou, zouden vinden... dat ik hier een, op deze wijze een boek over zou schrijven. Ja, ja, ja ik... ik, ik Gustaf Bessems in de pers, ja. die heeft twee voorbeelden gegeven... die zegt dat Wilders vrouw meent bij haar man... een zekere mate van narcisme te ontwaren. Ja, dat uh, is verzonnen. Natuurlijk is dat verzonnen. Dat is verzonnen. En verder, Wilders zou enkele... supergeheime affairettes met vrouwen hebben. Ja, dat, dat dus is niet op... verzonnen. Uh, nee, hoewel je het ook weer niet aan kan tonen. Ik kan het niet aantonen. Dus dat is het probleem. Daardoor worden, kijk, er zijn een aantal redenen waarom die journalisten dus boos zijn. Mm het -hmm. belangrijkste is natuurlijk dat zij dat zelf dat boek hadden moeten schrijven. Maar dat dursten, dorsten ze niet. Waarom dorsten ze dat niet? Nee, ja, ik heb, ik heb het aan... aan uh, uh, ik heb aanvankelijk aan Chris Rutte Frans gevraagd. Ik neem aan dat ik dat wel mag vertellen. Uh, zullen we het samen doen? Want ik zag wel in dat er enorm veel journalistieke kanten aan dat boek zaten. En ik... Ik ben natuurlijk geen journalist en, en Chris Frans is dat wel. En, uh, en die heeft dat gevraagd of hij dat mocht doen... aan de, hoofdredacteur van, uh, de hoofdredactie, laten we het neutraal houden, van de Volkskrant. En dat, dat mocht niet. En toen dacht ik, hey, er is hier iets aan de hand met dit thema. Wat was de, de, de, de motivatie dat dat niet zou mogen? Ja, Het lag gevoelig. Het lag gevoelig. Hè? Het, het ligt gevoelig. Mm. Lig, gevoelig, meneer. Terwijl wat je gedaan hebt in dat boek is niet anders dan geschetst... dat er een Limburgse, ambitieuze man ja, is ja. die naar de Kamer komt... die bij de VVD gaat werken, mm. die langzamerhand conflicten krijgt... die vindt dat de VVD niet rechts genoeg is. En ja, als een soort oh. spannende, de uitgever noemt het op de flap... een politieke thriller, eh, ontvouwt zich al, dat, al die uh, dingen... die uh, je in, in de herinnering wel weet uit de krant... maar je ja. hebt het gewoon keurig op een rijtje gezet. Er ja. is ja. toch niet zoveel mis mee, zou je zeggen. Er is niks mis mee. Nee, nee. Helemaal niks. Alleen wat er mis mee is, in de ogen van de, van de linkse kerk zou ik maar zeggen, dat ik mij geen oordeel aanmatig over uh, wat er nu mis is aan Geert Wilders. En dat vindt men mis. Ja. Ik had moeten zeggen, het is een schande. Mm -hmm. En het riekt naar fascisme. En, uh, en uh, als het zo doorgaat, dan uh, gaan we met z'n allen naar de... Ratsmodé. Ja, Nu is er natuurlijk maatschappelijk een enorme zorg over Wilders. Ja. En heel veel mensen die denken, ja. de maatschappij die verhuftert... we komen daar over, o, o, nog over te spreken ja. in latere ja. tijden... wat jij daar voor opvattingen over hebt. Ja. En voor analyses van geeft, want die zijn ontzettend interessant. Maar er ja. zijn mensen die nu ook luisteren... en die hebben het gevoel, die Wilders die wint zetel na zetel. Ja. Uh, het is een serieus probleem, het, ja, is, het is geen de probleem de... om grappig over te doen... En het is zeker geen probleem om het te bagatelliseren. En we staan met lege handen en we zien hoe deze slechte man groeit en groeit. Uh, wat zeg je tegen die mensen? Nou ja, dat het idee... Er staat hier een slechte man... dat dat al helemaal het verkeerde uitgangspunt is. Want dat betekent eigenlijk dat je zelf zegt... hier staat een goed mens... En dus de hele problematiek wordt in morele termen gegoten... en mensen weigeren, zou maar zeggen, ook al was het maar voor de, voor, voor, de, voor, de, voor de sake of the analysis... even afstand te nemen van die, van die, morele, van die morele inkleuring... en te, gewoon te zeggen, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ja. En ik, ik moet constateren dat heel veel mensen het ook niet willen weten. Mensen willen het gewoon niet weten. Wat willen ze niet weten? Ja. Um, zij willen niet weten wat Wilders drijft. En wat heel veel mensen drijft om op Wilders te stemmen. Dat willen ze niet weten. Nee. Hoewel de kranten vol van staan. Van, met diepte-interviews van zus en zo. Maar eigenlijk, ik... Um, Laat ik het illustreren aan een ervaring die ik had. Ik, ik werd gevraagd op een dag van de Vereniging van Maatschappijleraren. Die komen bijeen in Zwolle. Er zijn er 500 maatschappijleraren die meestal op VHMBO-niveau maatschappijleergeven. Die hadden mij uitgenodigd voor een workshop over wilde snaren van het boek... Uh, van die 500 konden er twee keer 50 bij mij zo'n workshop doen. De keynote was gegeven door Alexander Nooitkamp. Ik begin dat, die workshop met de vraag: wie heeft nou mijn boek gelezen? De enige die het gelezen had, was Alexander Nooykan. Die heel ge vrijwillig dacht van nou... ik wil wel eens horen wat die Fenema te zeggen heeft over het boek. Die had het al gelezen. Mm -hmm. De andere mensen, maatschappijleraren, hadden het boek niet gelezen. Oké. Okay. Ik praat tijdens de lunch met een aantal van die mensen... en ik zeg van hoe gaat het nou op die, op die scholen? Wat, wat is nou het... Wat, he, is het leuk? En wat is nou het probleem bij die maatschappijleren? Zeggen Zeker vijf van de zes. Ja, het probleem is, die kinderen willen alleen maar over Geert Wilders praten. Ik zeg hem, wat doe je dan? Nou ja, je probeert ze daar van dat thema af te... Ik zeg maar, hoe, hoe dom kan je zijn? Ik heb een boek geschreven. Laat die lui dat lezen, neem daar tentamen over af en ga dan verder. Nee, maar nee, daar begonnen ze niet aan. Heb je. En mensen zeggen, ze, ze, het wildersdebat wordt door die lui wel gevoerd, maar ze lezen het boek niet. Ze willen ook beslist niet dat die leerlingen het boek lezen. Ze vinden dat die leerlingen natuurlijk dom zijn en ver, allemaal andere verschrikkelijke dingen. Te, te, terwijl het, het allemaal zo, ja, ik zou zeggen, zo eenvoudig ligt en voor mij commercieel ook aantrekkelijk. Mm -hmm. Als ze nou zouden zeggen, dan lees dat boek nou eens. Mensen doen dat trouwens, want de derde druk is nu... Uh... Ja, maar, dat doet, maar de linksmens doet het niet. Mm -hmm. als, ik, uh, als ik dus de, de steun had gehad van Vrij Nederland uh, en de Volkskrant... dan had ik er veel meer voor. Nu moet ik het echt hebben van de, ja, van de, van de liberalen. Hè? Mm -hmm. Maar linkse ja, mensen lezen dit boek niet, hoor. En je denkt dat dat komt omdat je... Uh, niet in die linkse kerk past. Omdat je die linkse kerk niet voldoende uh, welgezind bent. Ja, maar ook omdat mensen niet graag... in de huid van een tegenstander kruipen. En dat heb jij nou juist wel gedaan? Dat heb ik wel gedaan. En wat het heeft opgeleverd gaan we na het nieuws horen zometeen. Want dan gaan we kijken wat de CPN en die PVV... aan elkaar eigenlijk linkt. En dat wordt spannend, want je hebt gezegd... met dat boek heb ik min of meer ben ik wilders even geweest en daarna kwam ik zelfs in een midlife crisis. Niet midlife crisis wel nee. Nee, een politieke crisis. Een politieke... Ik had Niks met mijn midlife. toch <laughs> <Okay. Houd> op. <erop. laughs> tot dadelijk. Ja, tot dadelijk. Want wij zijn inderdaad aan het einde gekomen van het eerste uur van het marathoninterview. Vanavond hebben wij te gast Meindert Venema, hij is schrijver en politicoloog. We zijn een uur geleden dus begonnen. We hebben nog twee uur te gaan. Dus blijf gewoon lekker rustig bij ons. Ook al zijn we er even uit voor de boodschappen en de mededelingen. Maar straks dus weer terug met het Marathon Interview. En als u ons iets te zeggen, te vragen of wat dan ook heeft... doe dat op ons mailadres. En dat is marathoninterview.nl. Tot zo dadelijk. Het wordt 12 uur, middernacht. U luistert naar Radio 1. De kerst is voorbij. En wij kijken in de vuilnisbak. Want aan alles wat we weggooien zit een dierbare herinnering. In Casaluna een nacht vol fijne, bijzondere en ook enge verhalen. Komende nacht vanaf 12 uur Casaluna. Radio 1, het nieuws van alle kanten.